Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke escalatie vandaag in Libanon. Israël zegt dat er honderden plekken zijn aangevallen en het doelwit Hezbollah was. Ook de hoofdstad Beirut ligt onder vuur. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat als Israël klaar is met de operatie... mensen weer veilig terug naar huis kunnen. De bewoners van 17 appartementen in Weert kunnen weer opgelucht ademhalen. Ze mogen terug naar hun woning nadat die eerder vandaag moest worden ontruimd... vanwege explosief materiaal in een garagebox. De explosieve dienst heeft het onderzocht en zegt dat er geen explosieven zijn gevonden. Huurders voelen zich steeds vaker geïntimideerd door huisbazen. Die willen huurders eruit zetten. Dat merken ze ook bij de maatschappelijke organisatie Steenvlinder... die huurteams heeft en mensen bijstaat in veel grote steden. Ja, het is echt heel erg wat er gebeurt. Wij zien uh, uit eigen cijfers een verhoging van ongeveer 300% in twee jaar. Ik sprak laatst met een, een huurder die ook nog steeds uh, therapie volgt voor de intimidaties die zij heeft gehad. Dus het heeft ook echt een enorme impact op de huurder zelf. Veel van de pandjesbazen proberen huurders weg te pesten omdat ze het huis willen verkopen. En dan is het meer waard als het pand niet wordt bewoond.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 Kijken wat je wil Het maakt geen verschil Je kunt kijken wat je wil komt 17 oktober hier naar deze studio. Deze Jules Willems. En uh, ze heeft uh, eerder dit jaar een EP afgeleverd. Uh, uh, en een van de nummers die, die erop staat is gereserveerd. We gaan uh, weer luisteren naar Luister naar Welt. Met nog twee nummers. En een van de nummers, daar had ze het net al over. En dat heeft te maken met uh, ja, iets met hoe uh, wij uh, met loslaten. En dat soort zaken, daar heeft het mee te maken. En het nummer dat is ook terug te vinden op het album trouwens. No need to say goodbye.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 Be ready to leave my troubled self behind. But that endlessly grows and the more we tend to resist the more we need to control the less we actually see things as a whole well if there's one thing that I think we should all deserve it's to feel connected to ourselves in letting go cause it's time for our soul Baby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 Natuurlijk! Ja. We gaan uh, ergens aan het einde van de potronde... ...komt de uh, andere helft van de double single uit. Ah. Als je daarmee zoet kan houden, dan <lacht> is dat fijn. Goed, en dan is er natuurlijk de slotvraag. Waar is Hunk te vinden op het wereldwijde web? Waar? Ja. Oh! <lacht> ja.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 En dan kom ik toch weer bij uh, een aantal bekenden. Kom ik dan uit. En dat is deze van Lore Bipsum. <totstuken> ga ik dat redden? Ja, dat ga ik redden. En dat is flat caps en Rainmax. My room's gone cold run down, We are no more. Traced, lied, on the mattress. You left for her bed I'm truth, I was too good to you, and that's true.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 Uh, en de flop kan, heb ik uh, begrepen. We sluiten af deze alternatieve vang met uh, de nieuwe single van Niels Buis. De Lowlands komt eraan. En uh, dit is de laatste single uh, die morgen uitkomt: Change of Season.